Volgens Oekraïne zijn ook verschillende elektriciteitsstations geraakt. Rusland zegt dat er twee mensen om het leven zijn gekomen en dat het depot in brand staat. Het land ziet de aanval als terrorisme en zegt dat het zeker vijftig drones heeft onderschept en vernietigd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt een graad of tien. Vannacht kan het lokaal afkoelen tot rond het vriespunt. Morgen vaker zon en minder buien. En aan de temperatuur verandert weinig.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 Hij trouwde in 1921 met Marta Wonnekendam. die in uh, 19, uh, 1945 werd omgebracht bij uh, Ludwig Loest. En vanaf 17 januari 1950 was Cornelia Diana van Asperen... zijn echtgenoot tot aan haar overlijden in 1975. Scholte werd ontdekt door uh, Jules Monage... die hem in contact bracht met uh, Bram Gottschalk. En na zijn lagere schooltijd werd besloten dat Scholte voorzanger zou worden...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 Rose Marie Polka. Wie zal dat betalen? Kleine blonde Marianne over 25 jaar. Allemaal leuke liedjes achter elkaar gezongen. U hoort hem nu, Bob Scholte. Hier op CFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort. Alle weken hart te breken, dat moet jij niet doen. Roze Marie. Zo de heren te charmeren, duikt dit op patroon. Alle mannen maken plannen, denken slechts aan jou, Roze Marie. Want jij bent hun gididi jou, gididi jou, Want jij bent hun gididi jou, Roze Marie. Wie zal dat?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 Dan samen gaan daarbij die mooi.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 Zet de klok maar stil, dan gaan nog niet naar huis. Zet de klok, maar stil, want we voelen ons hier thuis. Over honderd jaar zijn we niet meer bij elkaar. Geef dus dan nog je kans en zie me haar Dus dan is nog je kans en ze mee gaat hier. Over 25 jaar zal ik jou nog steeds beminen, ook al hebben wij grijs haar. Want wij blijven jong van binnen, over 25 jaar. Vaak al in gedachten Ons huisje zo klein en zo klein Ik kon daar gins in de vreemde niet weten Dat jij voor de toekomst bevreest Het mooie zo al vergeten Dat tussen ons is geweest Sprookjes uit Een mooie is over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 Ont steeds in verdachten weerbogen op een voorbij Kon jij maar trouw zijn Helaas dat kan jij niet Jij houdt van mij alleen zolang je me ziet Jouw hartje gelijkt een autobus met dertig plaatsen en met 15. Kinderjaren, uit mijn jeugd zo vrij en blij. Trek soms somtijds kalm en rustig, aan mijn pijn zo oog voorbij. Ik denk nog dikwijls aan die dagen. Stille vrede. Hoe verheugd ik steeds ontmaakte in ons hutje bij de zee. Hoe verheugd ik steeds ontmaakte in ons hutje, ons hutje bij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 Van het liefdesgeluk dat ons samen in ze maakt. Onder de rode lantaarn aan de haven wacht jij op mij als ik eens wederkeer.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 Say new bad. Is het meisje van de drummer van de band? Daar gaat Lusje met dat mooie bloesje. Lusje vindt de drummer toch zo'n echte leuke band. Hoor, daar speelt hij net een break. Zij voelt in haar hart en steekt. Au! Wie is Lusje? Wie is toch dat snoesje? Lusje is het snoesje van de drummer van de band.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 Elke roos is als een licht, waarin jouw lief gezicht mij steeds weet te bekoren. Jij was mijn roos en ik minne je hier. maar ik vergat, elke roos heeft haar adornen. Nieuwe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 Oh van jou, onze hemel is blauw Eeuwig blijf ik je trouw voor een kusje van jou Sessiebond, sessiebond, oh, sessiebond oh, Sessiebond, oh. sessiebond, oh. sessie, oh, sessie, oh. Als je drijft op de wind sessie, oh, sessie, oh. En een vrouwenhart vindt Sessiebond, oh, sessie, oh. daar slechts voor jou wil zijn C'est bon, In twee ogen te zien, Die je zeggen misschien, boven een goed glas wijn En je voelt dat je bent te benijden Omdat Amor je gaarne mag leiden C'est bon als je fluistert heel zacht, sessie bocht, sessie bocht. en ondugend wat lacht, sessie bocht, sessie bocht. en dan een kus verwacht. Sessieboog, samen wandelen te gaan, en een bank te zien staan, dan is het sessieboom.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 Ben jij, mijn lieveling, ben jij? Korenbloemenblauw Zijn je ogen die mij aan jou binden Korenbloemenblauw Is de hemel waar wij ons bevinden Daarom, mijn liefste Zweer ik je trouw Het komt door die because <laughs> dezelfde of je armje of rijn, dat is voor ons alle geweest. Want kijk naar de hevel, ja dan zie je meteen de zon schijnt.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 I'm yeah. steeds mijn liefste Die ik nooit vergeet De dag waarop we trouwden, Is steeds een feest voor mij Want dan geef ik Dat ik altijd nog veel van je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 Wasselen, wasselen, wasselen Ze zijn niet duur Wasselen, wasselen, die landse wasselen Koop ze met een uitje en leg ze in het zuur Koop ze met een uitje en leg ze in het zuur Ik zei mijn lieve krullenkop, dat valt beslist wel mee Voor jou stroop ik mijn mouwen op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 Grappen, toch zijn hele lang neer. Jongen lief het maar en je moeder, die vertelt het jou direct. Wanneer je vader, zo en ik, best blij, want dan blijven ze langer in de glij. Wanneer de armen in de rijken, in artsen naar de apen kijken, dan zijn we allemaal zo blij, als vader trots. Zien hem zeven verbeeld in de haverots. En dan gaan hem apennootjes stelen. Dan is het feest voor een groot Want in Want die september moet je voor een hekje in ons Amsterdamzaart zijn. Zoek op zijn tijd wat vrolijk. Dat is niet overboden. Zoek op zijn tijd wat vrolijk. Dat hij je nodig, ja, ga al je zorgen in je weg. met Witte gezonde weer. Bij wat de lot je open rijdt. Zoek op z'n eten wat verrolijk hij. Laat maar waaien, laat maar waaien, alles komt er weer terecht. Laat maar waaien, laat maar waaien, Ach, gaat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 Zo vieren, en waar je jou voor je brein kan vieren. Waar je voor zingt, zinkt, wij het pieren min. waaien en zul ik er draaien ken. Maar waar het gaat om het recht in je overrip met je pip. Dus in alleen het in de Jordaan. Oh, Sabriocia. Sabrioja lalalalé, ladio. Oh, Sabri ei ei ei Oh Sabri ousia Sabri ei Oh Sabri ousia Sabri ei ei Sia la de tijd van de leer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 En die muziek die wordt beschikbaar gesteld door Kortdraaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En als u een stukje van het programma gemist heeft... of u wilt het daar nogmaals beluisteren... iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En natuurlijk op zondag tussen 9 en 10 een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Met nu weer een potpourri met allemaal oude leuke liedjes uit 1960 tot 1962. Zet je feestneus maar op. U wordt ze nu allemaal achter elkaar.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 ik heb mijn hart in zierig zee verloren. Was op een mooie zomernacht. Ik was verliet tot boven bij de Al jij die meisje weet niet doe ik snag. En toen de hart zei, we hart, aan bij de haven. Lang in mijn hart, je wil er iets dus met mee. Voor is best en je lange armen Mijn hart dat staat voor zielig zin Daar zijn de appeltjes van oranje weer Sinezappelen zoek ze zelf maar uit Grote, kleine kapsen, elke maat er eens in, stap als je kin, zo roept die man op straat Ja! Daar zijn de appeltjes van oranje weer Zien de zappelen, sla een kiesje in Geld aan mevrouw, die staat er niet vooral. En van je hele hole hole, er moet maar in En van je hele hole hole, er moet maar in En van je hele hole hole, er moet maar in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 Want vandaag nou nog niet naar huis, zet je feestneus op Want de moeder is niet juist, en al was mijn moeder juist Nou dan vind je niet naar huis, zet dus allemaal je feestneus op Ik zou zo graag een borreltje lusten Hoi ladie, zou zo graag een borrelje lusten. Hola, diee, hola, diee. Poes, poes, lee, poes. Wist jij dan niet dat het gebeuren moest? Poes, poes, lee, lekker poes. Wist jij dan niet hoe het moest? Twee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 En ik wil maar zeggen, hoe heb ik het nou? Ik ben er koud. En van je hela, hola, jitera, boendara, jitera, oladio. Van je hela, hola, jitera, boendara, jitera, oladio. Als vader naar vergadering gaat, dan wordt het s'avonds al. En dan zegt Moe, ben jij een vent? Ik heb de tang en ben nu president. En van je hele la hong, la gipera, la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 Jolent zijn heen te vaan en zal in door de ruiten, luurt op de oudste draaien. Je vele en hart in stilte, Over wat komen zal alle illusies verdwen.